U luistert naar citroentje met suiker. En zoals altijd in de vroege ochtend is het schoonmaaktijd in ons eigen stamcafé De Kip. Onze hartelijke kroegvrouw Toos goedkoop en haar man Mees boenen dat het een lieve lust is. Vader Akkie, die nog steeds bij het tweetal inwoont, draait zich nog even op het andere oor. Misschien moeten we toch eens aan een schoonmaker denken, mees. Een schoonmaker? Het wordt wel veel. Maar Je zegt altijd dat geld over de bal smijten, zo'n schoonmaker. Geld betalen voor iets dat we zelf beter kunnen. Dat is ook zo. Maar soms kom je dingen tegen waarvan je denkt, ach, dat had ik liever niet gezien. Of geroken. O, bedoel je dat overgeefsel van Oom Gijs? Ah, dat kan ik wel hebben. Die ene keer per maand. Voor al die borreltjes die hij drinkt, daar heb ik er best voor over. Nee, ik heb het eerder over de maandverbandjes. Die in een klavertje vier opstelling op de muur van het dames geplakt zitten. Gat, inderdaad. Dat zijn die meiden van het AVS weer geweest. Ja. Goedemorgen. Ja, ja, het zal wel. He? Wat is er? Nee, ik slaat nou maar. De studenten van het koor zijn weer langs geweest gisteravond. Die meiden die... Uh... Ja, ja, ik zou voorlopig maar even niet de dames -wc heen gaan. Oh, wou ik net heen gaan? Ik heb namelijk een ladder in mijn kous. Wat moet ik op het damestoilet? Daar kom ik toch nooit? Koffie, Mani. Uh, ja, graag. Zeg, wat zijn ze hier in de straat eigenlijk aan het doen? Hoezo? Nou, heb je, heb je dat nog niet gezien dan? Er lopen allemaal kerels, ze met oh, lampen, nou, snoeren... Ja, lampen. nou ja, ja, op zich is het wel wat. Wat vind jij? Ja, gaat wel. Beetje klein. Wat Stinkt het hier trouwens? Wat, wat is dit? Wat krijgen we nou? Goedemorgen. Ja, het is inderdaad wel wat aan de kleine kant. Ja. En die deur moet eruit. Sorry, we gaan pas om elf uur open. Ja, met een beetje proppen. Zouden die tafeltjes aan de kant kunnen, denkt u? Pardon? En zit die bar vast? Sorry hoor, maar mag ik vragen wat u hier komt doen? Maar natuurlijk. Thomas is de naam. Uh, leuk optrekje heeft u hier. Optrekje? Nou ja, kroegje bedoel ik. Kroeg. En we zijn dus nog niet open. Misschien kunnen we toch beter naar die kapper aan de overkant. Tja, als het u om een knipbeurt gaat, lijkt me dat misschien iets logisch. Maar dat leek zo'n zuurpraan, die vindt. Nou, dat zijn uw woorden. En hier zijn alle faciliteiten aanwezig. Het is niet ideaal, maar iets beters vinden we niet in deze straat, Thomas. Sorry hoor, mag ik even weten waar u het over heeft? Ja, natuurlijk. Thomas, dus was de naam. Ja, maar dat had u al gezegd. Wij zijn van Tulip Film Entertainment. We gaan in deze straat een paar scènes voor een speelfilm opnemen. Van harte gefeliciteerd. Zoals ik dus al zei, maar misschien heeft u het niet verstaan hoor. We zijn nog niet open. Morrie. Dag ha, pa. Pa. Nou, doe mij maar een koffietoosje. Zo. Al volk over de vloer op de vroege ochtend. Ze wilde net gaan. Goedemorgen. Thomas is de naam. Ik ben van Tulip Film Entertainment. Hier is mijn kaartje. alstublieft. Nou, hier is mijn hand. Nou, aangenaam. Aki Paul Vrenier. Zo, en wat brengt jullie zo vroeg in mijn café? Ah, u bent de eigenaar. Juist, ja. Nee, we vinden dat u hier een geweldige gelegenheid heeft. Zo, nou, dank je, jongen. Mevrouw vrouw hier niks zijn de eigenaar. Maar ik even vragen waar het om gaat? Tuurlijk. Wij gaan hier in deze prachtige straat een aantal scènes filmen. Oh, dat... Nou, dat is interessant, hè. Uh... Ja, ja, en nu zagen we u ontzettend leuke gelegenheid hier. En we dachten, die willen misschien wel meewerken. Uh. Oh, uh, aan, aan de film? Uh, er wordt hier helemaal aan niks meegewerkt. Eh. Dat is niet zo snel. Nee. Laat meneer nog even uitpraten. Ja. Ja. Ik zie ook dat u daar een geweldige kookgelegenheid heeft. Die paar koopplaatjes kook jij wel eens thuis, jongen? En u ziet er wel uit alsof u in bent voor een leuke happening. Ja, en wij zien er zeker uit alsof we op ons achterhoofd gevallen zijn. U wilt hier natuurlijk cateren. Nou, ook dat zouden we hartstikke leuk vinden. Hartstikke leuk? Dat betekent heel erg leuk. Ja, hè? Vergeet het maar. Nou, ik vind het wel eens een heel erg hartstikke leuk verzetje. Een heel erg hartstikke leuk verzetje? Ben je de opnames van Amsterdam twintig jaar geleden dan vergeten? Wat de zooi ze er toe van hebben gemaakt. Ja, dat weet ik. Oh, maar wij maken er geen zooi van, hoor. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. en, en we vergoeden het natuurlijk als er iets kapot gaat. Ach, ik weet het. Uh, gaan jullie iets kapot maken dan? Nee, natuurlijk niet. Oh. Ik zeg het maar even voor het geval dat. Om te laten zien dat wij heel fatsoenlijk zijn. Nou, ja, ja. ik vind het niks fatsoenlijks aan om dingen kapot te maken. Nee, maar ik zeg ook in het geval dat. We doen het! Geweldig, ja, oh, hartstikke leuk. Helemaal niet. We doen het niet. Jij gaat hier niet al pa. Nee, ja, wacht, wacht eens. Uh, wat staat er voor vergoeding tegenover? En jij hebt er al helemaal niks mee te maken, man. Nou, ja. u kunt natuurlijk rekenen op een paar leuke cadeaubonnen. Oh. Een paar leuke ja. cadeaubonnen wegwijzen. Ja, als het nou nog geweldige cadeaubonnen waren. We kunnen natuurlijk praten over of nou, of misschien 50 of 100. Of, uh, misschien zou ze eventueel zouden we uh, We praten nergens maar, over. Ik, ik, ik, U kunt beter gaan. Nee, wacht, wacht. Papa, wat ga je doen? Eh, Doos, ik ga even met die mannen praten. Oh. Maar dan luisteren. Zeg wat, staat Pa nou met die bekokstoven. Dat zit me voor geen meter. Ik heb er geen zin in, meis. Aan mijn kip geen polonaise. het is wel weer eens wat anders, Toos. Hou toch op. Ze maken er een paamzooi van, op z'n minst. Deal, deal. Oh, god bepalingen. Zo, nou, jongen, het is voor elkaar. Pa, wat heb je gedaan? Duizend euro per dag. Vier dagen lang, ingaande morgen. Wat? Ja, jullie denken nog zeker niet dat ik op mijn achterhoofd gevallen ben, hè? je belt hoor, Tantali. Ja, weet je, anders bel ik mijn nicht. Dat gaat altijd, maar die is op vakantie in de gazastrook. Ah, dat maakt niks uit. Ik doe het graag, hoor, Tantali. Hier, hier, drink wat kippensoep. Dat is een recept van mijn vriendin, Sarah. Lekker, ja, lekker. Zeg. Is goed, hè? Ja, heerlijk. Nog wat, uh, nog wat bijzonders gebeurt. Nou, nee... Ja, pa heeft de krat bier laten vallen. Je vindt er niks. Oh, jawel, natuurlijk. Ja. Morgen komen ze filmen in de straat. Hè? Ja, een of andere boekverfilming. Echt waar? Ja. Ja, oh. ach, hoe heet die regisseur ook weer? Een, een, een bekende naam, geloof ik. Uh, de, de, Steven Spielberg? Nee, nee, een Nederlander. Uh, de, de, de Maas, Dik Maas. Nee, een regisseur. Oh. Nou ja, ik, ik weet het echt niet meer. Ja, hoe, hoe kan je dat nou vergeten? Ja. Ook daar zitten vast mensen bij die ik nog ken van vroeger. Ik nou, heb met, uh... wij doen de catering. Wat? Meid, dat zeg je maar nou pas. Ja, nou ja, ik zie het eerlijk gezegd niet zo zitten hoor. Maar ja, het moet maar hè. Brengt het geld in het laadje. Ja. Zeg, we moeten ook nog van die spekjes kopen, hè? En van die chocoladereepjes en koekjes. Nou, dat vind ik wel een beetje overdreven. Nou, dat hoort er nou eenmaal bij, kennelijk. Het verbaast me dat die veel mensen niet dikker zijn. Manny. Ja. Manny wat doe je nou? Zoveel boter is niet nodig, jongen. Nou. En één zo'n plakkaas is meer dan genoeg. Wil <laughs> je soms dat we draaien op deze klus? Nou, sorry hoor, dat ik probeer te helpen. Weet je wat? Ga jij ze vetjes vouwen? Kun meteen een oogje in het zeil houden? Oké. Okay. <laughs> maar niet servetjes vouwen. Oh, dan loopt hij tenminste niet in de weg. Uh, sorry, kunnen we eventjes een kabeltje leggen? Ah, oh, zie je wel. Die lui willen steeds maar meer. Eerst de kip als honk. Toen ook gebruik maken van de toiletten. En nu is stroom. Nou, kom nou maar even mee. <laughs> Dat sta jij er nou te grinniken, jongen. Ach, Toos heeft het zwaar, maar dat het film gaan is. En donderdag is ook nog onze trouwdag. Jemig, hey, is het alweer zoveel. Op hoeveel jaar zitten we eigenlijk? 24 oh. jaar Ach, alweer. jongen, jongen. Ja? Dat ik het al zo lang met je uithaal. Toos heeft vast alweer een geweldige verrassing voor mijn petto, de schat. Ze doet weer geheimzinnig, vind ik. Maar dit jaar ben ik het niet vergeten. Ik heb ook wat voor haar. Oh ja? Daar kunnen we dit extra geld goed voor gebruiken. Mozes Kriemel. 4.000 euro? Uiteindelijk wel, ja. Wat is er eigenlijk mis met een bosje bloemen? Hierop doe ik bij Karel. Twee bossen grisanten voor drie euro. Nou? Zo. En dan deze. Zo. Jemig Mani, wat doe jij nou? Nou, jij zei dat ik ze vetjes moest gaan vouwen, dus dat doe ik. ja. Maar je hoeft er toch niet je hele origami-cursus op los te laten? Ja, Nou, ik vind het leuk. En het geeft net een beetje die touch, snap je? <laughs> het lijkt mij een verspeelde moeite, man. Ja, nee. Wat nou weer? Oh, professor, goeiemiddag. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Wat een bedrijvigheid, zeg. Nou. Die tijd van Amsterdam komt weer helemaal boven. Hm? Een broekje was ik toen, kun je je nog herinneren? Ach, en of ik me dat kan herinneren. Twee weken hebben ze hier gezeten. Een enorme puinzooi achtergelaten en een gat in de vloer. Een huubstapel die kon bitterballen vreten, zeg. Ja. Tante Ali, wat doe jij hier nou? Je hoort in bed. Wel, nee... Ik ben alweer helemaal opgeknapt. Dat slinkt dan dus helemaal niet goed, hoor, tante Aal. Ach, wel nee, het is niks. Jongen, jongen, wat een leven hier, hè. Heerlijk. Weet je nog, prof, in de tijd met uh, Amsterdam? Ja. Jij was toen nog maar een uh, heel klein knulletje, hè? Oh, natuurlijk weet ik het nog. O of ik een knulletje was, is een andere vraag. Ik was wel heel wijs voor mijn leeftijd, hoor. Oh, oh. Nou, die Huub stapel met z'n bitterballen. Ja, ja, ja. ja, ja Huub en ik hebben altijd goed door één deur gekend samen, hoor. Opgepaasd. Zo, die zien er lekker uit. En daar blijven jullie met je handen vanaf. Het is voor de crew en de cast. Ik zei net, mees, Huub en ik zijn altijd twee handen op één buik geweest. Hup. Toen wij samen in die film Amsterdam zaten. Oh, ho, oh, oh, ho, jongens, kan dat niet iets voorzitteren? Ja, maar ik moet even naar binnen. Ja, waar is dat voor, als ik het vragen mag? Dat is voor de sneeuwmachine, pas vanmorgen. komt er een dik pak sneeuw in de straat. Oh, wat heerlijk. Nou komt er ook nog sneeuw. Halleluja. Ja, natuurlijk komt er sneeuw. <laughs> Heeft u het boek dan nooit gelezen? Het boek? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Goh, do het even de rest. Zeg, Doos, dus, uh, van welk boek is dat nou ook alweer een verfilming? Ja, dan vanavond even lenen bij de bieb. Tante Ali, al sla je me hartstikke dood. Ik weet het niet. Hier, meneer, meneer, hier, hier, hier, hier, hier. Op die blokjes papier. Ah, mijn zwaantjes. Oh, dat waren mijn zwaantjes. Vuurvogels en ook een, uh, een... mammoetjong. Oh, sorry. Ik dacht dat het gebruikte ze te waren. Nou, ja, zeg. <lacht> oh, ja, mag ja, maar. Zo mijn best opgedaan. Oh. gedaan pleegzuster bloedwijntje dan te halen? Uh, nee, thuis, noem maar champagne met kaviaar. Met 12 euro per huur, ben je gek? Dat is nog goedkoop hoor. En het is wel bruto. Maar je gaat hem toch niet wit in dienst nemen? Nou, dat was ik wel van plan. Dat pak jij niet goed aan, jongen. Laat mij dat nou maar regenen. En ik blijf het trouwens een raar huwelijkscadeau vinden. Oh, ik denk dat Toos er erg blij mee zal zijn. Moet je nagaan hoeveel uren je een schoonmaker kan betalen van 4000 euro. Ik ben blij dat ik niet met je getrouwd ben, meis. Niet mijn soort van romantiek. Och ja, hij was toen wel echt in de bloei van zijn carrière, hè. Net iets rijper is een spel dan in de tijd van de lift, je ja. zeggen. Zoiets groeit bij de jaren. Ja, mo mocht je nagaan hoe rijp die nou is. Hé, <laughs> hey, hallo Thomas Schat. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Eh, We lopen twee uur achter op schema. En nu is onze figurant niet komen opdagen. Altijd hetzelfde gedondig met die figuranten. Oh, ik weet het Thomas, ik weet het. Uh, kan ik je misschien helpen? Uh, goedemiddag. Nee. nee, u bent ook niet echt de type. Pardon? Wat hebben jullie nog meer in tamgasten hier? Nou, gaan jullie iemand van ons gebruiken? Nou ja, daar zit niks anders op, denk ik. We hebben daar helemaal een kerel nodig. Oh, uh, nou, ni ni niet om het een of het ander, hoor. Uh, niet dat ik me er tegenaan wil bemoeien, maar... heb je eraan gedacht dat het soms heel spannend kan werken... om wat tegenkleur te geven... en bijvoorbeeld een vrouw te gebruiken... in plaats van een man? <coughs> nou ja, ik, uh, ik kom straks nog wel even kijken. Uh, misschien moet je net even aan de regisseur voorleggen. Die begrijpt denk ik wel wat ik bedoel... Hoezo ben ik eigenlijk geen goed type? Misschien ben ik ook wel een uh, tegenkleur en, en wat doe je voor het avondeten? Pasta. Veel mensen houden altijd van pasta. En die ene actrice wil alleen vegetarisch, oh. dus ga nog maar wat van die uh, tofu, of hoe heet die troep, inkopen. Hallo. Hallo, ah, Thomas. Oh. Nee, u bent het ook niet echt. U, u zegt? Helaas. Oh, pardon. Sorry. Nee, ook niet. Te oud. Hè? Huh? Huh? Wat? Huh? Waar slaat dat nou weer op? God zal het weten. Ville mensen. Is dus heel typisch, hè? maar bijna elk mens overschat zichzelf. Dat zit in onze natuur. Wat probeer je nou eigenlijk te zeggen? Nou, jullie denken stuk voor stuk geschikt te zijn voor de film. Ja. Maar jullie hebben niet hetzelfde zich dat je nu eenmaal bepaalde capaciteiten niet hebt. Hoor. Zeg, hallo. Wie ben je dan wel met je kleine kontje op het koude zeil? Ja, dan moet je niet beledigend gaan wezen. Toevallig heb ik jarenlang bij je theater gezeten. En ik zei altijd al tegen Ko van Dijk... Ja, ik zou ik niet zo hoog Ko... van de toorn blazen, professor. Ja. Jou hebben ze toch ook niet gevraagd? Maar dat had ik ook helemaal niet verwacht. De kranten, Ah, <tos> oh, dankjewel, lekkertje. Eh, eh, Ahmed, wacht eens even. Wat zegt u? Eh, wil jij even hier komen, jongen? Heeft u het tegen mij? Ja, natuurlijk. Ik heet toch Abdel? Dat, dat zeg ik toch. Pa! Kom eens even mee, jongen. Hust eens. De kip is op zoek naar een schoonmaker. Ja? Nou, is dat niks voor jou, jongen? Voor mij? Maar ik heb toch al een krantenbaantje? Oh, jullie doen toch ook altijd schoonmakwerk? En <laughs> ja, wat mag je nou, jongen? Vijf euro per uur, cash in het eindje. Ja, nee, zeg. Die is goed. En ik zit zeker ook op het VMBO. Ja, niet, hè? VWO. Ja, VWO, VMBO, die. Dat is puur een letterkwestie, jongen. Nou, weten? Nee, ik je... vind het een sympathiek aanbod. Al lijkt het me nogal onder de marktprijs. Maar ik heb het echt druk naast mijn school en krantenbaantje. Nou ja, jongen. Je gooit zo je toekomst weg. Maar, maar ik heb nogal een neef. Die zit op het moment met een uitkering. Zal ik u zijn nummer geven? Oh, schat, de regisseur nog gesproken? Hey, u daar. Ik? Ik? Ja, misschien willen we u wel in de film. Hè? Ach nee. Oh. Ja, u komt het dichtst in de buurt van wat bezoeken. Oh, dank u. Wat wilt u me hebben? Nee, we hebben die scène weer morgen verplaatst. Jongens, jongens... Onze prof komt op de film. Nou, ik kan je nog wel wat tips geven. He, je wordt nog beroemd. Ja, ik snap het wel een beetje. Ik heb natuurlijk dat gedistingeerd, hè. Nou ja, laten we er geen woorden aan vuil maken. Mijn idee. Ja. Ach, pa, word jij nou ook al ziek? Oh ja, en willen jullie ervoor zorgen dat er morgen een plekje is waar Huub zijn kleding kan hangen? Huh? Hup. Hup? Oh, oh, jongens, het is er niet waar. Huub stapel komt weer. Oh. oh, ik heb het niet meer. Sinds ik vroeger in romannetjes over appelfloutes las... heb ik altijd gewacht op een geschikt moment om er eentje te krijgen. <laughs> ik denk dat nu het moment is, hoor. Niks ervan, Ali. Ik vang je niet op, hoor. Oh, riep. Oh, riep. Ik, eh, ik help morgen weer, hoor. Met de servetjes. Goedemorgen, schatje. Wat, zeg je? Ik wil slapen. Vandaag is een hele speciale dag, schat. Oh ja, oh oh ja, oh, ik ben meteen helemaal wakker. Goed zo. Wil je ontbijtje op bed? Ontbijtje op bed? Ben je gek? Hoe laat is het? Ach, we moeten aan de slag. Het is tien over acht. Zie over acht, oh, mees, waarom heb je me niet wakker gemaakt? Je lag zo lief te slapen. Ik wilde je niet wakker maken. Oh, slaat dat nou weer op? Dit is werk aan de winkel, mees. Ali, hij komt heus niet eerder als je met je neus tegen het glas gedrukt staat. Ah, oh, dat weet je toch niet. Uh, wat zie jij eruit, uit, prof? Had je, had je soms eerst een snor of zo en die nu... Afgeschoren, Er is iets met je, ik zie iets. Nee, ik draag mijn contactlenzen. <kijst> nou, het ziet er maar uh, vreemd uit. Nou, ik heb er een beetje in verdiept. Oh. Het is altijd beter om geen bril te dragen. Dan komt je blik namelijk niet over op de camera. Ja, ja dat is waar, dat is waar. Ja, maar je bent toch maar een figurant. <kijst> ik denk niet dat het echt uitmaakt hoor, prof. Nou, figurant, figurant. Het is maar een vage grens tussen figurant en acteur. <kijst> <kijst> oh, ik dacht dat je zoveel zelf in dicht had. Dat je niet geschikt. Ik ben voor film en zo. Nou, in principe was dat wel zo. Maar als een ander een filmprofessional wel te verstaan iets ziet, dan moet je je toch even afvragen of je het niet bij het verkeerde eind had. Ik blijkt toch wel over een bepaalde uitstraling te beschikken. Oh, niet over mijn zwaantjes. Ach, toosje toch. Zeg, prof, je hebt toch wel het boek gelezen, hè? Het boek? Ja, het is een... Uh... Boekverfilming, dat wist je toch wel? Ja, ja, natuurlijk. Goed boek ook. Nou, oh, ab absoluut, absoluut. Ik ben van mening dat je op een klus als vandaag niet goed genoeg kunt voorbereiden. Heel juist, heel juist. Uh, welke passage uit het boek sprak jou nou het meeste aan? Ja. Dan vraag je me wat. Dat is moeilijk te zeggen. Kijk, de ene passage krijgt zijn waarde door de vorige en de navolgende, begrijp je? Ja, oh ja. Ja, we zitten helemaal op één <coughs> lijn. Uh, ik vond de laatste wel het beste trouwens. Zeker, maar dat komt wel door de vorige. Ja, dat, dat vind ik wel een goed gedacht. Ja, ja. Ach ja, ik heb erover nagedacht. Hè. Ja. Zeg, jongens. Help eens even. Ik, ik moet hier een plekje voor Huub Stapelbaker. Waar is de uw hand? Oh. oh, hier ben ik. Oh. Ah, Alp, wat is er met u aan de hand? Hoe bedoelt u? U ziet er zo raar uit. De, oh, ik heb een lens in. Dat is beter voor de film, ziet u. Nee, maar die neus. Alsof u helemaal teut bent. Pardon? Hij heeft een kou te pakken. Oh, nou, sorry hoor, maar zo bent u niet bruikbaar. Pardon? We hebben een gezond oogende Hollander nodig. Dat nou ja, zeg. De een beetje getrainde filmkijker kijkt toch wel door zo'n verkoudheid heen. Het gaat per slot op het spel. Tja, wat nu, zeg. Jullie zien er allemaal niet zo fris uit. En, nou, ja. Uh, uh, nou ja, u dan maar. Hé, ik? Ja, u bent wel wat oud. <laughs> maar we nemen toch geen close ups Oh god, we krijgen een appelflout. Die tante Ari, <laughs> toch leuk voor de rest? Ja, ja. Schuif de gordijnen eens wat binnen, zei ja, ja. Bari. Moet je, moet je er zien lopen? Wat heeft ze nou in de hand? Tasje of zo? Nee, nee volgens mij is het de sjaal. Ik denk toch dat ik het anders had gedaan. Nee. zoals ze loopt, ze lijkt zich zo bewust van de kijker. <laughs> Hij is al twee keer onderuit gegaan in de sneeuw. Nou ja, professor zeurt toch niet zo? Nou, die? Nou zie ik het. Het is een bos tulpen. Zeg, meneer, uh, kwam Huup uh, nou ook alweer? Ja, volgens mij, zo rond deze tijd. Pff, uh, kijk, daar komt een auto. Oh, oh, ja. oh, ik doe even de deur Oh ja, ja, ja, ja. Oh, aan Ali. Nou loopt ze daar door die sneeuw en heeft er geen flauw benul van dat Uw stapelde kip in komt lopen. Oh, hij zal er straks toch nog wel zijn als ze klaar is. Oh, dat oh, ja. hoop ik wel voor de hoor. Oh, oh, nee. oh. Dank oh. voor dit aparte oh. welkom. Ja, sorry meneer, dat, dat, dat was niet de bedoeling. We <coughs> dachten alleen dat. Uh... Dat Huub binnen zou komen. Ja, je ja. nou, ben ik toch? Met wie heb ik het genoegen? Huub, aangenaam. Hé? U, u, u bent toch niet Huub <laughs> Nee, de laatste keer dat ik in de spiegel keek, niet, nee. Ja, maar Huub Stapel zou toch komen? Ja. Ik denk niet dat hij aan producties als deze meewerkt, mevrouw. Wat bedoel je? Nou, zo'n toeristen-dvd'tje. Het is toch een boekverfilming... Als je het zo wilt noemen. Uh, uh, wat bedoelt u? Het gaat om de reeks Tulpen uit Amsterdam. Vier seizoenen in onze hoofdstad. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Uh, meteen duidelijk te krijgen hè. Als je er bij de montage achter komt, dan heb je pas echt een probleem. Oké, okay, guys, daar gaan we weer. Scène <tie> 18, take 39. Camera? Hello. Klaar? Hello. En actie. Ja, hallo, hallo. Je hebt nog niet gezet of het nou goed was of niet. Ja, stop maar, jongens. <tie> Kijk, stop met draaien. Luister, mevrouw Ali, wilt u gewoon dat loopje doen, alstublieft? Ja, maar hoe moet ik het dan doen? Ja, ben ik blij of verdrietig of boos misschien, dat kind toch? Dat maakt niet uit, gewoon lopen tot het eind van het stoepje. Maar ma maakt niet uit, zegt jongen, toch? Heb je er wel eens over nagedacht wie mijn personage eigenlijk is? He? Wat beweegt haar? Ik bedoel, waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wat is mijn dilemma? U bent geen personage, u bent een figurant. Nou, het is duidelijk dat jij nog heel veel moet leren. Daarom ben je waarschijnlijk ook nog maar uh, opnameleider. Hè? Laat die regisseur maar eens even hier komen. De regisseur? Nou, die heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Oh ja, nou, ik weet zeker dat hij mijn personage beter begrijpt dan jij. De diepere pieken en dalen ervan. U gaat nu gewoon lopen en anders doen we het zonder. u. Ja, Heb jij dat boek eigenlijk wel eens gelezen? Thomas! We bijna wil weer beginnen. Ik kom eraan. Ja, als je het goed gelezen had, dan zou je het conflict gevoeld hebben van mijn personage. Weet u wat? Speel dat conflict dan maar uit als u wilt. En wilt u dat conflict dan opgelost hebben aan het einde van het stoepje? Bij die val in de sneeuw? <tied> ah. Ik geloof dat de Ali klaar is. Kom, komt ze aan. Oh, hallo, En hoe Ali? Kom, lekker zitten. Hey. U heeft wel een beetje verdiend alles werken. hè? Hey. Nou, nou, nou, nou, nou. Het was wel een zware bevalling, hoor. Ja, ja, ja. Nou. En Die jongens hadden er duidelijk geen kaas van gegeten. Oh nee? Nee, maar ik heb ze een beetje op weg ja. Heel goed dat ja. al, ja. Ja, die, die Thomas was opnameleider. En die had duidelijk het boek niet gelezen, nee. Want hij wist niks van het personage. Wat een lul, Hannes. Ja, maar, maar, maar, maar je had het boek toch ook niet gelezen? Ja, ja, maar toch. Zal ik jullie vertellen om welk boek het ging? Mees. Oh, ik weet het hier dan niet meer. Maar het was iets erg literairs, geloof ik. Oh, nou, dat weet ik wel zeker. Maar ja, hoe dan ook. Ik heb heel veel conflict gelegd in mijn loopje. Ik ben drie keer gestruikeld. Oh, op het moment dat Thomas mij een seintje gaf, moest ik namelijk uitglijden in de sneeuw, hè? Nou, ik vind het grap, hoor. Oh, ja, ja, iets vergt dus echt talent. Op tv ziet het er allemaal zo normaal en, en soepel uit, maar het is echt een kwestie van timing, hè? Ja. Het juiste moment, zal ik maar zeggen. Oh, ja, ja, dat ken ik wel. Dat, dat is met fotografie precies hetzelfde. Ja, wel jammer dat, uh, dat Huub niet meer is komen opdagen. Ach, die, die was gewoon te duur voor deze productie. Ja, ja dat begrijp ik ook wel. Maar die jongen hij moet het gewoon in het buitenland zoeken, hè? net als Rutger. Hij moet zijn vleugels uitslaan. Dat ja, ja, ja. Dat, is, dat is mooi gesproken. Ja. Daar is je verjaarskadoortje, Hé? En Voor jou. Hallo, is, uh, dit is toch uh, Café de Kiep? En uh, wie is mevrouw Goedkoop? Ik snap er niks van. Ik, ik ben toch helemaal die jaren. Nee, Gekkie, Het is voor onze trooddag. Onze 24-jarige trooddag. Kom er eens even hier bij mij, jongen. Krijg ik een jongen Nee. <laughs> een Marokkaanse jongen? Nee, het gaat erom wat hij doet. Eh, uh, strippen? Au, oh, oh, oh, oh, oh. au, doe dat toch niet zo gek? Wat ja. ik, ik, ik snap het niet. Ik heb hem in dienst genomen om te komen schoonmaken. au. Oh, oh. <tiedacht> Gefeliciteerd, schat. Oh, lang zal ze leven! zal yeah. ze leven! Hier ben ik! Goedendag! Hier ben ik! Zo, en nou jij? Au! Eh. Ik, eh. Was je het vergeten? Uh. Yeah. Ja. Ja. <tied> Sorry. Oh. <laughs> Geweldig. Oh. Nou hoef ik me tenminste minder schuldig te voelen voor die keer dat ik het vergeten ben. <laughs> oh. Nou, kom er weer even bij zitten, jongen. Hoe heet je? Oh, ja, ja, ja. mijn naam is uh, Youssef. Uh, ik, uh, ik, ik ben neef van Abdel, uh, die bij u uh, de krant bezorgt. Hallo, Youssef. Wat leuk dat je er bent. <laughs> Wil je wat drinken? Uh, heeft u misschien een uh, uh, kopje thee? <tie> <tie> <tie> uh, wat zijn wij toch een stelletje kreuzen bij elkaar? Uh. Nou, iedereen bint thee. <Yes, tie> en zo wordt al hoestend en proestend de week uitgeluid in de kip. Een week van broodjes kaas, geplette zwaantjes, sneeuw op de weg en trips down Memory Lane. Een week vol gespannen verwachtingen en vermeende carrièrewendingen. Een week zonder huup. Stapel, althans. Zo valt er elke week wel weer iets anders te beleven in ons eigen trouwe stamcafé, de Kip. Tot volgende week. Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentjemetsuiker.kro.nl En ook de podcast, Leeuw. Oh ja, na meteen.